Call me irresponsible call me unreliable throw in undependable too do my foolish alibis bore you well I'm not too clever I just adore you Call me, unpredictable, tell me I'm impractical, rainbows I'm inclined to pursue Call me, irresponsible, yes I am for you Go on and call me Unpredictable Tell me that I'm impractical Rainbows I'm inclined to pursue You go ahead and call me Irresponsible I admit Undeniably true, that I'm irresponsibly mad for you. Bobby Darren uit de jaren 60 joorde hem met Call Me Irresponsible. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond gedupeerden van het kinderopvangschandaal laten nog steeds compensatie liggen. De tentoonstelling Bestemming Havenstad in het Maritiem Museum Rotterdam en het grote ruilfeest in Schiedam. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond.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 1997 was het jaar voor Shola Ema en haar hit You Might Need Somebody. En de vorige, de tachtige jaren, de Manhattans, een shining star. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Veel gedupeerden van het kinderopvangschandaal laten nog steeds compensatie liggen. Even laten checken is kosteloos en zonder verplichtingen. Herman de Bruin praat erover met Zain Martina... Rein, welkom. Dankjewel. Uh, ja, het gaat over de gedupeerden, onder andere van de kinderopvangtoeslag. Wat, wat wil je daarmee? Daar wil je iets mee doen? Precies. Voor de gedupeerden van de kindertoeslagopvang zijn er nog tienduizenden euro's per persoon op te halen bij de belastingdienst. Hmm. Alleen is dat maar tot 31 maart dat oh. we daar aanspraak op kunnen maken. Oké, okay. dat loopt dus af. Maar de belastingdienst zorgt er dat mensen het zelf krijgen, of niet? Nou, dat zou je denken. Maar helaas is het nog voor heel veel mensen heel erg onduidelijk waar ze zich moeten inschrijven, hoe ze zich moeten inschrijven en waarvoor ze zich nou moeten inschrijven. Ja, ja. Dus dat is nog een hele toestand om dat te regelen. En eigenlijk hoe zit uh, zijn daartussen dan? Wat doe je ervoor? Nou, wij hebben dus een oplossing gemaakt waar we de mensen schakelen aan juristen mm -hmm. die gespecialiseerd zijn in het stukje herstel. Daar zijn eigenlijk twee routes voor die je kunt bewandelen. Uh, wij zijn heel erg fan van uh, de mijnherstelroute, vandaar dat we project jouw herstel hebben opgezet. Maar wel in combinatie met onze juristen die precies weten hoe de aanvraag in elkaar steekt. Ja, en dan heb je het over de organisatie Zai Care Solutions, zeg ik dat zo goed? Dat klopt helemaal, ja, de Zai Care Solutions. Heeft dat met je naam te maken? Enigszins, ja. ja. Het, uh, het heeft enigszins met mijn naam te maken, enigszins ook met de... Ideologie van het bedrijf, ja. en dat is dat wij zoveel mogelijk menselijkheid in het proces weer terug willen brengen. Dus uh, daardoor gebruiken we AI op de processen waar we dat kunnen gebruiken om zoveel mogelijk tijd voor de mensen over te houden. Ja, ik kan me voorstellen dat de Belastingdienst er niet blij mee is, want die denkt van hoe moeilijker we het maken, hoe minder right. geld we hoeven uit te delen. Right. Ja, Nee. niet alleen de Belastingdienst is er niet blij mee, maar we doen het natuurlijk uiteindelijk gewoon voor de burgers. Dus ja. als, zolang de burgers er blij mee zijn, dan, uh, dan is dat alles wat ik kan vragen. Ja, dat, maar weten mensen je te vinden dan? Want moeten ze, hoe, hoe kunnen ze dat dan regelen? Krijgen ze dan advies of zo? Hoe moet ik je, ja, je dat wel voorstellen? Ja, een beetje hoe we het kunnen voorstellen. Wij hebben een bepaalde route waarvoor je je kan aanmelden. Mm -hmm. Je kunt bij mij gewoon op de WhatsApp komen. Uh, uh, stuur je mij gewoon een appje. Pak het vanaf daar verder op. Uh, en dan leggen we eigenlijk daar stap voor stap uit... hoe we aan de hand van 29 vragen... Uh, ...een okay. bedrag van 100.000 euro terug kunnen halen voor de mensen. Zo, dus uh, geen uh, weinig uh, klein bedragje? Geen kleingeld, nee, nee, nee, nee. nee. Nog een keer om, om wel even goed uh, uh, duidelijk te maken... ...de regeling is voor heel Nederland. Want uh -huh. ik weet dat jullie in Schiedam zitten. Ja. Maar misschien heeft de luisteraar wel een uh, tante of een vriendin uh, in een ander gebied wonen. We hebben nog 13 omroepen die dit ook meenemen. Dus dat wordt nou. toch al breder verspreid. Top. Dat is mooi hè. Ja. Zeker. Um, ja, hoe kunnen mensen je bereiken? Uh, mijn telefoonnummer is 06 mm -hmm. 40 yeah. 54093. 4075 4093 en 06 Dat ervoor. Goed. En dan komt je bij je Maar heb je ook de sociale media of een website waar het op staat? Ja. Uh, we hebben wel de website waar ze zich ook kunnen aanmelden. Maar ja. uh, om gewoon lekker snelle communicatie te hebben, gebruiken we WhatsApp. Want we ja. merken dat uh, heel veel mensen toch vragen hebben. Ja. Uh, en daar wil ik gewoon lekker snel op in kunnen spelen. Omdat de deadline natuurlijk ook uh, er flink snel aankomt. Ja, 31 maart zei je. Dat klopt. Ja, en uh, de website die is gewoon EU Care Solutions? Ja, dat is de zij-care-solutions.nl. Oh, uh, en dat is dan de ZAI-care in het Engels-solutions ja. als in oplossingen en in het meervoud.nl. Ja. Duidelijk is dat. En mensen ja. moeten voor 31 maart reageren, want anders dan werkt het niet meer. Dan houdt de Belastingdienst al het geld over. Dat willen ze misschien graag, maar jullie zullen zorgen dat het anders gaat lopen, dat mensen geholpen worden. Precies. Ik, heb is... dit, uh, ik ben niet opgekomen omdat ik het voor mijn eigen moeder heb geregeld. Ik ben mm -hmm. zelf ook kind gedupeerde. Ja. En ik weet hoe moeilijk het kan zijn om alles in je eentje uit te zoeken bij de Belastingdienst. En vooral ja. in zo'n korte tijd. Ja. Uh, maar daarom wil ik mensen wel aansporen om zich in ieder geval aan te melden. Want eenmaal aangemeld hebben ze nog wel een half jaar om de aanvraag oh, dat af te maken. Wel. Ja, ja. Ja. Dus ja, we ja. hebben haast met aanmelden, maar niet haast met afmaken. Jouw ervaring wil je in ieder geval delen met al die mensen die dat nodig hebben? Dat is wel duidelijk geworden. Zain Martina, dank je wel yes. voor het gesprek. Heel veel succes met al die mensen helpen. En we hopen dat er veel mensen zijn die je kunnen bereiken en die willen bereiken. Hartelijk bedankt. En mochten ze het telefoonnummer even vergeten zijn. Dat is 06-4075-4093. Het is helemaal duidelijk. Nogmaals Hartstikke. dank en veel succes met alle gevechten die je gaat leveren. Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long Loin de la maison J'ai pensé à toi J'ai un peu trop navigué Et je me sens fatigué Fais-moi Un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi.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 Tu sais, j'ai beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un Souvenir Peut-être Pas trop mauvais Jamais plus Je ne te dirai Salut C'est encore moi Salut Comment tu vas Le temps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 But you don't love me I want to be free Baby, you've hurt me mij heeft ze ruzie gehad en gaat ze weg uit Warwick Avenue. Duffy was dat uit 2008. En daarvoor Jodassin. Een salut. Zometeen een nieuwe tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam. Dat na Uriah Heep en Rain. Raining outside, but that's not unusual. But the way that I'm feeling, becoming usual, I guess you could say. Why should you want to waste all De rest van het repertoire van Uriah Heep is absoluut niet geschikt voor dit programma de laatste avond. Maar deze, Rain, was dat wel. Ons volgende onderwerp. In het Maritiem Museum Rotterdam komt het verleden van de havenstad opnieuw tot leven in de tentoonstelling De Stemming Havenstad. Peter Jan de Werk van het museum is aan de lijn bij Herman de Bruin. Peter Jan, welkom. Hallo. Bestemming Havenstad, dat betekent dat je een tentoonstelling hebt over Rotterdam... en ook over de bestemmingen van Rotterdam bijvoorbeeld? Nou, dat klopt. Wij wilden al veel langer een soort overzichtstentoonstelling maken... waarin we de relatie tussen de stad en de haven leggen en de haven met de stad. Want die twee die zijn uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm -hmm. Nou hebben we daar natuurlijk vele formats voor verzonnen... maar het winnende product uiteindelijk was een virtuele metroreis waarbij je op elk punt in Rotterdam kan beginnen. Alleen het grappige ervan is, is dat de metrostations op één na allemaal niet bestaan. Die hebben wij verzonnen. <lacht> ja, Want je gaat, uh, met Metrolijn M ga je naar gebieden in de haven waar je uh, normaal niet zo snel komt. Denk bijvoorbeeld aan uh, Heijplaat, daar stopt nu de metro. Ja. Of uh, op Katendrecht laten we de metro ook gewoon stoppen. Ons doel daarbij was om heel veel verhalen te kunnen vertellen. Nou hebben we die tentoonstelling al heel even staan, maar wat we ook doen is vernieuwing aanbrengen daarin. Je begint bijvoorbeeld bij Station De Rotte, hè, waar ooit Rotterdam uh, begonnen is, uh, die dam in de Rotte. Ja. En sinds kort hebben wij daar de Punter liggen, dat is een uh, prachtig scheepje, uh, wat ooit is afgezonken om de dam in de Rotte compleet te maken, dus hè, uh, Rotterdam te starten kan je bijna wel zeggen. Ja. Um, en die is daar behoorlijk goed uitgekomen weer. ...toen er gegraven werd voor de Willemspoortunnel. Dat was ja, in de jaren 80. Ja, ja. Dus dat is geschiedenis? Dat is echte geschiedenis. Ja, Meer begin van Rotterdam kunnen wij eigenlijk niet laten zien dan nee, dat. Nee, maar het gaat ook om uh, de huidige plekken. Maar hoe ga je dan met die uh, virtuele metro mee... Nou, Je mag gewoon lopen of als je dat uh, hebt met wielen... of op welke manier dan ook, kun je yeah. jezelf uh, voortbewegen. Maar je loopt wel door een soort tracé. Kijk, het is allemaal wat aangezet natuurlijk. Mm -hmm. uh, um, en die stations, die hebben allemaal echt een heel eigen karakter hebben we die gegeven. Ja, ja. Dus je loopt eigenlijk van tentoonstelling... naar tentoonstelling. Dus je krijgt eigenlijk... negen tentoonstellingen voor de prijs van één. Oké, okay, nou, dat is een mooie slogan. Ja, zeker wel te weten. Ja. Maar allemaal over Rotterdam en over, over de haven, hè? Ja, ja, en die relatie leggen we... Er is dus een station over Pernis... Uh, er is een station over uh, Heijplaat dat ik net al zei. Dat is ja. een van mijn favorieten. Daar laten we zien dat de RDM, je, de, de Rotterdamse droogdokmaatschappij, je verzorgde bijna van de wieg tot het graf uh, in die tijd. Um, we laten zien hoe dat tot stand kwam. Op zuid um, ja, pakken we voornamelijk Katendrecht even daaruit, waar mm -hmm. culturen samenkwamen, maar waar ook mensen vertrokken hè, naar uh, Canada, naar de Verenigde Staten, ja. naar Australië. Ja. En eigenlijk al die sentimenten, want het draait om sentiment, die uh, zie je terug in deze uh, tentaties. Dus ik denk dat heel veel Rotterdammers en regiogenoten die ooit iets met Rotterdam hadden, ja, die herkennen ontzettend veel. Ja, en die smeltkroes van al die uh, mensen die daar wonen of gewoond hebben, die laat je ook zien. Ja, het is een. het is een heel veel, is het. Maar wel, we hebben het zo verpakt dat het allemaal te behappen is. Ja, dat is wel belangrijk. Anders worden mensen overweldigd door het ding en dan snappen ze helemaal niet waar het er gaat. Of ja, je moet een keer terugkomen, Dat kan het ook. Dat is altijd een goed idee. Ja, dat dacht ik ook wel ja, dat je dat zou zeggen. Uitstekend in ieder geval. De tentoonstelling loopt al vanaf nu in het Maritiem Museum. Die is al eventjes te zien. We hebben tot aan de zomer een fantastische uh, aanbieding voor luisteraars. Op dinsdag en donderdag is het lekker rustig in ons museum. Ja. Uh, veel mensen hebben daar behoefte aan. Dus geven wij het tweede kaartje gratis Check. weg. Ja. Dus dan kan je nog een keer met een vriend, een familielid of een kleinkind uh, op pad. Op uh, maritiemuseumnl slash daluren kun je daar alles uh, over vinden. Oké, okay, dan is dat in ieder geval ook duidelijk. En twee keer komen is helemaal niet erg. Want je hebt een lange rit voor de boeg met een virtuele metro. Zeker. Ja, dat in ieder geval. Uh, mooi om dat allemaal te horen van je de tentoonstelling Bestemming Havenstad van Peter Jan de Werk. Dank voor het gesprek. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gecheur en zo verheven.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 van morgen vloog ze na, Zoals een nieuw soms op de wind, Zonder beweren de vleugels wijd gespreid.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 De snelle auto van Tracy Chapman was dat en daarvoor Robert Long uit de musical Chekhov. Vanmorgen vlog ze nog. Zometeen het grote ruilfeest in Schiedam, maar eerst is hier nog Tom Waits en Tom Tobert's Blues. Great. Wonderlijke stem van Tom Waits en het mooie Tom Trobert's Blues uit 1976. Ons volgende onderwerp. Op 1 april aanstaande vindt in Schiedam het grote ruilfeest van Afval de Game plaats. Het duurzaamheidsproject van de kleine ambassade en de gemeente Schiedam. Lotte van der Laar en Jackie Kerkland zijn bij Herman de Bruin. Allebei welkom dames. Dankjewel. Ja, het Grote Relfeest, het komt eraan, dat klinkt heel spannend. Ja, dat is het ook, want we gaan het dit jaar groots aanpakken uh, dan de vorige jaren. Normaal deden we het altijd op ons kantoor. Mm -hmm. Maar we gaan nu een echt evenement organiseren op het Land van Belofte in Schiedam. Waarin uh, ja, we zoveel mogelijk uh, spullen die we inzamelen uh, op het Grote Relfeest aan de kinderen mee willen gaan geven. Of en, gaan ruilen in ieder geval. Ja, ruilen. Ja. Dat is de bedoeling. Hè? Ja. Inleveren is goed, maar weer iets meenemen mag dan ook. Zeker ja. weten. Nou ja. ja, de spullen worden uh, van tevoren uh, ingeleverd. Waardoor we die op het ruilfeest uh, ja, ja. kunnen gaan ruilen. Je zei net van, um, de, nou ben ik even de naam kwijt, van de stichting. Uh, Stichting de Kleine Ambassade. Kleine Ambassade. Dat, <laughs> dat, het, is, ja, ja. dat is een stichting die, uh, wat doet die eigenlijk precies? Ja, wij zetten ons in uh, uh, voor uh, kinder- en jongerenparticipatie. En dat is ja, rondom allerlei verschillende projecten die we bij gemeentes doen, ministeries. Maar ook hier in Schiedam, uh, als je het uh, doelt op het Afval de Game, is dat een duurzaamheidsfestival wat we door de hele gemeente... Uh, met groep 6 doen, met samen, samen met de gemeente Schiedam en IRADO. Dus dat is ook weer iets heel anders uh, nou, wat we doen. Dan bij IRADO denk ik meteen aan afval. Dat is het. Maar het is wel afval, maar jullie willen zoveel mogelijk afval ook weer hergebruiken. Ja. Denk ik dat dat toch de bedoeling is. Klopt. Uh, ja. We doen naast het grote Rijlfeest uh, zijn we nu bezig met uh, de wijkactiviteiten. Groep 6 uh, is druk bezig met opdrachten rondom duurzaamheid, mm -hmm. afval scheiden. Dus ze leren daar meer over. We kletsen okay. over tips, hoe je beter kan uh, scheiden bijvoorbeeld. En Jackie, komt de boodschap aan? Uh, ja, dat denk ik wel. De ja. kinderen zijn heel enthousiast. Uh, de campagne die wij uh, hier omheen maken... is dat we samen een minder afval willen in Schiedam. Mm -hmm. En zeker door het relfeest... Um, Laten we de kinderen zien dat spullen dus niet weggegooid hoeven te worden, maar zeker een tweede leven kunnen krijgen. Hoe gaat dat precies in zijn werk, dat grote ruilvest? Want eerst moet je de spullen hebben natuurlijk. Vertel. Ja, ja, klopt. <laughs> ja, wij, uh, ja, eigenlijk kan je elke dag uh, bij ons uh, op het kantoor uh, spullen komen inleveren. Uh, dat is van oh. 1 tot half 5. Wij zitten op de Broersvest 205. Oké. Okay. We hebben wel specifieke categorieën die we het liefst uh, uh, zouden zien ingeleverd worden. En dat is uh, kinderboeken, kinderkleding, speelgoed en spullen voor op de kamer. Maar in principe kun, ja, kan je tot 1 april uh, bij ons spullen komen inleveren. Ja, ja. En op 1 april uh, ligt dat dan allemaal klaar om meegenomen te worden weer? Ja. kun je dan ook nog weer inleveren? Nou, je krijgt dan een, uh, een uh, soort van strippenkaart. En dan kan je eigenlijk alle categorieën langs uh, om wat moois uit te kiezen. jullie oh, sorteren het uit en ja. zorgen dat het papa al... bij elkaar en de brandweerauto's bij elkaar bijvoorbeeld Ik noem maar wat. Ja, we zijn nu al bezig. Uh, we hebben al heel veel spullen, maar uh, ja, we zijn nu met vrijwilligers uh, die ons komen helpen bezig om de spullen te categoriseren, Ja, ja. ja. om uh, ja, daar een beetje orde in te scheppen. Ja, ja. Mensen die er meer over willen weten, kunnen die bij jullie terecht op de sociale media? Zeker Ik denk dat er alles wel al op staat. Ja, we hebben een uh, aparte uh, afvalde game uh, Instagram, uh, maar je kan natuurlijk ook via de kleine ambassade ons uh, vinden. Ja. Het is, uh, Jackie, een ruilbeurs of komen er ook nog andere activiteiten tevoorschijn? Ja, we hebben ook nog andere activiteiten. Uh, zo komt het Repair Café. Dus okay. je kan je kleding laten maken. Je kan wat elektronica uh, ja, ja. kunnen Ja, herstellen. Ja, ja, ja. Uh, dus dat hoeft niet weggegooid te worden. Uh, we hebben een activiteit waarbij we uh, knutselen met afval. Mm -hmm. um, en we hebben een stukje waarbij we kinderen uh, opmaken, hun haar gaan doen. Uh, waarbij ze nieuwe kleding kunnen showen. Dus dat. Genoeg te doen tijdens de ruilbeurs. Zeker, ja. Duidelijk eh, hoe dat zit. Het grote ruilfeest, dat komt eraan op 1 april in ieder geval. En Lotte van der Laar en Jackie Kerklaan, zij vertelden erover. Dames, heel veel succes daarmee. Dankjewel. En dat alle kinderen maar weer weten dat je niet alles hoeft weg te gooien. Nou, bijna niks weg hoeft te Precies. gooien. Precies. Samen naar minder afval. Nogmaals dank.